Vijf uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de eerste dag van de EU-top in Brussel... zijn geen besluiten genomen over een hervorming van de Europese muntunie. De regeringsleiders vinden de plannen van EU-president Van Rompuy te ver gaan. Het voorstel om een aparte begroting te maken voor de eurozone is voorlopig van tafel. Wel mag Van Rompuy verder werken aan een plan... om landen door middel van contracten te dwingen om hervormingen door te voeren... Maar die plannen worden pas besproken op een nieuwe EU-top in juni volgend jaar. Premier Rutte is blij dat er nu geen besluiten zijn genomen... en vindt het belangrijk dat landen genoeg vrijheid houden om eigen beleid te voeren. Vandaag is de laatste dag van de EU-top in Brussel. Dan staan andere kwesties op de agenda. Minister Dijsselbloem lijkt goede kans te maken om voorzitter te worden... van de ministers van Financiën van de eurozone. Duitsland wil dat de voorzitter uit een land met een AAA-status komt... zoals Duitsland zelf, Nederland of Finland. Om verschillende redenen vallen de andere landen af... waardoor Dijsselbloem een serieuze kandidaat lijkt. De PvdA zou ook wel interesse hebben in de functie. Twee satellieten die rond de maan draaien... zullen begin volgende week neerstorten op het maanoppervlak. Ze hebben geen brandstof meer. Het gaat volgens NASA om, een, het, om het geplande einde van een succesvolle missie... De satellieten, zo groot als wasmachines, hebben bijna een jaar om de maan gedraaid. Ze hebben nauwkeurig de zwaartekracht in kaart gebracht. Omdat de zwaartekracht van de maan verantwoordelijk is voor eb en vloed op aarde, werden de satellieten eb en flow genoemd. Ze stortten in de nacht van maandag op dinsdag neer bij de Noordpool van de maan met een snelheid van 6000 km per uur. Volgens de NASA is dat vanaf de aarde niet te zien.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 Astrid de Jong. 0800 -1 -1 -1, of Nachtzuster, Apenstaatje, omroepmax.nl of Apenstaatje Nachtzuster via Twitter of even een kijkje nemen op de chat via wwwomroepmaxnl nachtsuster Allemaal mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan dit programma, want het draait allemaal om jou. Jouw vragen, jouw antwoorden en jouw bijdrage aan dit programma. Dus 0801121. Als je bijvoorbeeld weet hoe alcoholvrij bier wordt gemaakt. Bel dan even, want dat wil Anne graag weten. Angelina wil weten waarom de politie regelmatig bekend maakt hoeveel agenten er op een bepaalde zaak worden gezet. Zij vraagt zich af waar het toe dient om mede te delen dat er bijvoorbeeld 19 agenten met een bepaalde zaak bezig zijn. 0800 1121 als je haar daarbij kunt helpen. Joop wil weten wat voor macht een minister-president heeft. Welke beslissingen kan een minister-president helemaal op eigen houtje maken? En zijn die beslissingen er wel? 0800-1121, als je dat weet. En Ria vraagt zich af wanneer een woonwagen nog een woonwagen is. Want heel vaak zijn het uh, eigenlijk meer kleine bungalows. Dus wanneer kun je een woonwagen nog een woonwagen noemen? En zij vraagt zich af, zij kreeg te horen van de arts... dat ze, uh, uh, omdat ze beter ging zien... Met een. nee, beter ging zien zonder bril. wist de arts dat zij een staaroperatie nodig had. En zij vroeg zich af hoe dat nou kan. 0800 1121. Oh ja, dat oog van de naald. dat weten we nu wel. Niet. We gaan niet Smokey en uh, naalde en spelden, oftewel needles en pins 0800-1121. Dat blijft het nummer dat je kunt bellen met vragen en met antwoorden. En eens even kijken, ik zal, uh, ik zal nog eens eventjes een... Um een, een crypto voordragen. Ik bedenk me opeens dat vorige week de crypto niet is opgelost... en nou weet ik de opgave niet meer. Dat ga ik even terugzoeken in de administratie. Maar voor vannacht gewoon een, een, nieuwe, een, een nieuwe, nieuw cryptogram. En omdat die een beetje lastig was vorige week... heb ik nu de allermakkelijkste die ik kon vinden voorbereid. Tijd voor deze plant om te pieken... Het is tijd voor deze plant om te pieken. 0800-1121. En de oplossing moet bestaan uit negen letters. En als je nu niet het nummer zit in te toetsen, dan haal je het denk ik niet meer. Zo eenvoudig is die. 0800-1121. Steve. Goedemorgen, Astrid. Hallo Steef. Je had een vraag over uh, Rutte. Ja. Je hebt in Nederland type als politica. Ja. De uitvoerende macht, dat is de minister. Ja. De controlerende macht, ja. dat is de Tweede Kamer, en die controleert alles wat de minister doet. Ja. En zonder de toestemming van de Tweede Kamer kan de minister geen besluiten nemen. Dus eigenlijk, um, uh, want het verhaal van Joop was een beetje opgericht dat, uh, dat uh, Mark Rutte te veel macht heeft en maar kan doen en laten wat hij wil, maar eigenlijk kan hij helemaal niks. Hij kan niks. Hij kan helemaal, helemaal, helemaal niks. Kan hij ook niet op een gegeven moment de noodsituatie uitroepen... Um, als er nucleaire dreiging is? Jawel, maar dan geeft de Tweede Kamer achteraf toestemming. Achteraf? Ja. Hm, interessant. Dat gebeurt ook met de euro, met de Amrobank enzovoort. Ja. Die niet gezet werd. Ja, ja. En wat nou als, als de Tweede je... Kamer dan achteraf geen toestemming geeft? Wat gebeurt er dan? Dan gaat het niet door. Ja, maar dan is het al doorgegaan als je achteraf pas toestemming geeft... Dan krijg je de rechter mag. de macht. Ja. En die kan de mensen op vingers stikken. Oh ja. Hm. Dus van de triple politica. Ja, en goed opgelet bij staatsinrichting. Ja. Oké, okay, dankjewel Steef. Oké. Okay. Doeg. Fijne dag, Willem. Ja, bedankt. Hetzelfde. Fijne vrijdag. Ik, uh, ik heb hem hier, de crypto van vorige week. Die was, uh, nu er sneeuw valt, moet je niet weggaan. Nu er sneeuw valt, moet je niet weggaan. En zal ik heel even kijken, want er waren zomaar mensen... die dan uh, zeg maar de volgende dag mij nog uh, mailen met het goede antwoord. Even kijken, moet ik weer even terug naar uh, volgende week donderdag. Um... Oh, ik zit weer veel te veel. Aan. Ik zal dat er straks nog wel even bijzoeken. Dan zal ik je niet vermoeien met het feit... dat ik het nu in mijn administratie zo snel niet terug kan vinden. Um, 0800 1121 voor vragen en antwoorden. Jeroen? Hallo, hoi. Hallo. Met haar je. Jeroen Hart. Ja, precies. Hallo. Daar was je weer. Ja, dan nou weet ik ah, het ook niet meer. Als, jij, als je dan een valse naam gebruikt, hou dan gewoon die valse naam vast. Oh, Oké, okay, sorry. Uh, Misschien sorry. wel zo praktisch. Uh, dan, nou, met Jeroen dan nog een keer. Hé, hey, Jeroen. Uh, ja, hé hey Jeroen, ik weet het antwoord trouwens ook op de crypto. Maar zal ik het vertellen of niet? Nee, doe me dat niet. Lullig. Dat vind ik zo nee, oneerlijk nee, dat... voor de mensen nee, die zal... nu bloedende vingers ja. hebben van het uh, proberen erdoor te komen. Ja. Ik weet het antwoord, maar ik schenk de prijs aan Timo dan. Maar goed, uh, als ik hem zelf dienen. maar lang. Het is allemaal schiet. wel dus, heel ingewikkeld. Ik doe het niet. Nee. Ja. nee oké. Okay. Uh, even over mijn hond nog even teruggekomen. Te ja. Uh, uh, kijk, uh, mijn, hond, uh, mijn hond. Ik heb mijn hond uit de ziel gehaald. Hè? Mijn ja. Hond. Ja. Dorisje. En ja. uh, 2,5 jaar geleden. En ik heb altijd al aangevoeld dat mijn hond, de vorige eigenares, dat het een, een vrouw was. Mijn hond is aan een boom vastgebonden ooit een keer... en met anti-blaf-alarm-batterijen op zijn nek... hebben ze me gevonden. Als hij ging blaffen, kreeg hij een elektrische schok. Oh ja, zielig die is dat. Ja, dat doen ja. mensen. Zo zielig ja. vind ik dat. Ja, ja ik vind ook, ik ben er nog steeds ontdaan van. Ja. Maar ik voelde al dat, dat een, een, een vrouw de vorige eigenares was. En ik ben aan een hondentherapeut geweest, ja. een hele goede hondentherapeut... Suzanne Knauf. <laughs> en, en, en die, had, kon het, die kon het aanvullen. Die ging namelijk euh, terug, bij, op een laag niveau, met zo'n niveau met van de hond. He, uh, van je Jeroen, haar, ja, ja. Ja, een vraag ja? of een antwoord, en niet de levensgeschiedenis van Doris. Nee, maar even... over. Ja, ter over... inleiding. Maar ook ter inleiding moet het allemaal voor zes uur afgerond zijn. Ja, nee, uh, oké. Okay. Ja. Maar dat, dat klopt dus wel, mijn intuïtie, waar ik over dat het ja. een, vrouw, een vrouw was. Maar ja. hoe kan ik het voorkomen dat mijn hond voortaan niet meer zo onrustig wordt... als ik de deur uit ga en alleen wil laten? Moet ik mezelf dan in een zak naar buiten laten gaan? Ja. In een zak naar buiten... Dus, dat, dat, dat je niks ruikt of niets... Uh, nee, maar het is een uh, kip-en-het-ei-verhaal. Ja. Hoe drukker jij je maakt over dat, uh, dat Doris het erg vindt dat je weggaat... Ja. des te drukker jij je maakt, des te, des te onrustiger Doris wordt. Gewoon rustig blijven. Dan rustig blijven. Oké. Okay. Nou, me. heb je nog een paar antwoorden ook? Ja, kom maar door. Uh, over uh, wat mp. Rutte uh, wel en niet kan, ja. allemaal en mag. Ja. Nou, hij kan heel goed liegen. Dat is echt ontplotend. haar... Nee, flauw. Oké, okay, ja, dat ik vind ik dan zo door. jammer. Is ja. Ja, ja. Sorry, nee, dat is heel flauw. Oké, okay. ja. okay. point taken. Maar wat, uh, andere antwoorden heb ik wel over hoeveel agenten op een, uh, op een plek aan, aanwezig zijn. Dat is dat vermelden, ja. hoeveel agenten er zijn. Ja. Dat is gewoon om de rust, de openbare rust en orde te aan het volk mede te delen dat de situatie onder controle is. Zo van, Maakt u zich geen zorgen, we zijn er met 28 man mee bezig. Ja, u moet zich niet zorgen maken, er is geen gevaar voor de, voor de samenleving. Oh, Oké. Okay. Dus dat is een geruststelling? Ja, maar zo voelt het ook wel een beetje. Ja, ja. of het nou altijd een geruststelling is, is een tweede, maar. Als ja, het, ik bedoel, het... als, ze alle, als ze alle 17 donuts zitten te eten, dan uh, schiet het niet op. <lacht> nou ja, goede zaak. Maar je gaat de... ervan uit dat er hard aan gewerkt wordt. Ja. Neem ik aan van, wel ja. Ja, uh, ja nou en uh, dat is dat even het ene. Uh, en over die snoordrukken, heb ik het niet heel, Het klopt wel een beetje met die katten zo, hè, Met die katte haren. Ja. Is dat nou de enige, op, enige, enige antwoord? Of? Ik uh, pik hem nog even mee. Dus als er nog iemand uh, met een etymologisch uh, woordenboek even op wil zoeken waar je snoordrukken vandaan komt. Misschien dat er nog iemand over belt. Ja, en ik wil me aanmelden om crisisradio te beginnen. Om, uh, dat wil ik je vrijwillig aanmelden. om Gewoon een rubriekje bij, alsjeblieft, dankjewel. Crisisradio? Ja, dat dus is een rubriekje bij. Ik had toch ook eens een keer Minima TV voor, uh, voor budgettips, weet je wel? Ja, ja. Nou, ja. ik wil heel graag in deze tijden, wil ik mijn, uh, mijn expertise inzetten... om op de radio een, een paar minuten mijn verhaal te doen. met, met tips en zo, voor crisis. Uh... Voor de crisis? Ja, voor de mensen in de crisis. Iedereen heeft last van. Ja, ja, dus Maar wat voor tips zou je dan bijvoorbeeld geven? Op dit moment? Ja? Uh, nou, ga, ga gewoon uh, lid worden van, het, van de vriendies, Ga, ga gewoon kijken waar je heel goedkoop kan eten. Er zijn gewoon mensen zulke me goedkoop. Ik kan, kan bijna gratis eten tegenwoordig. Oh? Overal. Waar dan? Uh, nou, waar dan? Uh, nou, in de kerk onder andere. Oh? In buurthuizen, in, in allerlei buurthuizen. Daar heb je uh, voor 3 euro kun je eten. Ja. Oh? Uh, ja, weet je? Nee. Voor 3 euro. En, en heerlijk hoor. Echt, daar kan je zelf niet voor koken. Mm -hmm. Uh, en bij ons op deze hebben we een initiatief, daar komen alle mensen, 40 mensen bij elkaar en die eten voor drie uur. dan moet je alleen samen afwassen en uh, uh. een beetje opruimen. Oh, ja. uh, maar dan moet ik thuis verder, ook, dus ja. Verder, uh, verder gaan we lekker veel langs de vuilnis kijken, je vindt de leukste spullen die kun je, die kun je daar gratis meenemen, die kun je ooit weer op marktplaats zetten, dan krijg je weer geld. Oh, ja. heel, heel simpel, maar het werkt. Ja. Ik, uh, ik heb al veel, veel spullen zo uh, <laughs> en ja. door kunnen verkopen en weer, en weer wat geld te kunnen hebben. Maar... Ja. Uh, heel simpel. En uh, nou bied je aan als koerier uh, als, uh, gewoon uh, op de fiets of de brommer of je auto. Uh, heel simpel en uh, gewoon low budget. En word lid van Noppers in Amsterdam en heel Nederland. Heb je dat? Noppers ben ik lid van. Oh ja, dan kun wat... je in ruil voor een dienst uh, uh, krijg ja. je dan Noppers... en dan kun je weer bij ja. iemand anders een dienst aanschaffen. Ja, eenmaal ja. groot bij ons heel veel. Dus, uh... Je kunt ook heel veel misbruik maken van diensten die anderen aanbieden. Ja, je mag het wel terug te uh, over de Ja, Maar precies. het is heel te gek. Ik heb een loodgieter in huis gehaald, ik heb een elektricien in huis gehaald. Kijk. De gekste dingen. En voor heel weinig. Voor, voor tien noppers per uur. Nou, dat is 10 euro, maar echt ongelooflijk. Perfect werkwoord, professioneel. Ja. Goedgekeurd door de Nederlandse vereniging van Huisvrouwen, noem maar op. Nou, haar volgende week, kwart voor vijf. Ja. Jij een rubriekje. Ja? Is dat is wel een crisistijd, hè? Ja, precies. Nee, het is nu kwart over vijf, dus je hebt niks te klagen. Oké, okay, zet de wekker dan. Tot volgende Ik week. Ik je volgende week. Tot dan. Doei doe. de crisisman. Doe. Dag, dag crisisman. Dag, dag, 0800 1121. Uh, even kijken, want de vorige, week, um, vorige week was dus de crypto. Um, die was, uh, nu er sneeuw valt, moet je niet weggaan. Nu er sneeuw valt, moet je niet weggaan. En de oplossing daarvan moest bestaan uit acht letters. En toen heb ik, omdat het niet werd opgelost tijdens de uitzending, gezegd... Uh, je mag me mailen. Dat is inderdaad gebeurd. Ik heb blind met een vingertje geprikt en kwam op het mailtje van Mark Vermeulen... die inderdaad uh, tegen mij aan mij mailde, uh, is het op? op zouten Opzouten. En dat was inderdaad de oplossing van vorige week. Dus daar hoeft u niet voor te bellen, want uh, Mark Vermeulen krijgt het prijsje van vorige week al toegestuurd. En de opgave van vannacht is dus um, tijd voor deze plant om te pieken. Tijd voor deze plant om te pieken. En die oplossing moet bestaan uit negen letters en kunt u ook nog of kun jij doorgeven via 0800 112. Eén. Katharina. Ja. Hallo. Ik ben er. Hallo, gelukkig. Ja, het ging over, over de staar waar die mevrouw het over had. Ja. En ik, <coughs> ik heb net verteld dat ik aan een, uh, een staar geopereerd ben. Mm -hmm. uh, aan mijn linkeroog. En dan nou moet mijn rechter nog gebeuren. Maar ik ben echt niet naar een arts gegaan omdat ik beter zag. Ik nee. snap niet waarom of die mevrouw naar de arts gegaan is om te vragen of ze... Ja, dan moet ik zeggen, je gaat toch niet naar een oogarts om te, om te vertellen dat je beter ziet. Nee, dat is inderdaad een beetje raar. Dat, dat heb ik een beetje niet raar, gerealiseerd. Maar goed, uh, in ieder geval, maar ik, uh, eerst is mijn linkeroog gedaan, dat ander moet nog ja. gedaan worden. En ik merk toch wel dat ik dat, als ik het... Uh, maar dan moet ik even mijn rechteroog afdekken, want dat, uh, ja, moet ik zeggen, dat doet dan natuurlijk ook mee als ik dus kijk. Dus, ja. uh, maar dan merk ik toch wel dat mijn linkeroog toch wel... Uh, wel wat beter is. En, nou ja, dan ga ik dat rechteroog. Ik hoor een echo. Ja, het ben spijt het? me. Ja, het is, ik weet niet wat het is. Ja, ik weet niet wat je nou nog buiten kunt hangen. Ik weet nee, alles hangt al buiten. Echt, oh. De vuile, vuile was hangt al buiten. En het is ja, gewoon... Bang, volgens mij lopen de telefoonlijnen tegenwoordig door de erker van een, uh, van een enorme kerk... Want iedereen heeft last van de echo, maar het, het lukt ja. me niet. Ik heb overal al aangedraaid en aangetrokken hier. Ik kan het niet beter krijgen, sorry. Nou, ik weet niet... Maar is het bij jullie, is het bij jullie om aan te horen? Ja, prima. Ja, het oh. is alleen voor jou vervelend nou. om te praten... terwijl je jezelf terughoort uh, door de telefoon. Ja. Ja. Maar, dus uh, uh, doe je best. Maar, maar uh, nou, Katarina, heel uh, even voor mij... of eigenlijk voor uh, degene, Ria, die met deze vraag kwam... Klopt het nou dat op het moment dat bij jou werd geconstateerd dat je last had van staar, dat je, dat je dacht van ja, maar ik zie eigenlijk de laatste tijd juist beter? Nee. Oh. Nee, want ik ben, gewoon, ik, ik ben er eigenlijk opgekomen om, om naar de arts te gaan, omdat de opticiënt zei tegen, tegen mij dat ik een beetje last van staar had. Maar hij zei eigenlijk, je ja, netvlies, hij zegt daar maak ik me eigenlijk drukker over. Oh ja. En toen ben ik expres voor dat netvlies, want daar ben ik altijd banger van, ben ik dus naar de, naar de oogarts gegaan. En die zei, nou, ze zegt dat netvlies, dat is prima. Ja. Ik zeg, nou, daar ben ik gelukkig om. Ik zeg, want dat vind ik veel erger. Ze ja. zegt, ze, nou, dat is met lezeren, is dat een hoop te we Nou, en daar hoorde ik iemand ook over vragen wanneer er gelezen werd. En dat is als je Netflix niet goed wist. Okay. ja, dat is ook maar, eigenlijk... Maar ik dit, ben dit naar illustreert... Ja, Catharina, oh. sorry hoor. Ja. Maar dit illustreert eigenlijk weer... waarom ik nooit medische vragen behandel. Omdat ieder apart op zichzelf staand uh, verhaal is anders. Ieder dossier is anders. En ik ben geen dokter, de luisteraar is geen dokter meestal. Er zijn er wel een paar natuurlijk. Dus we kunnen niet uh, ieder... Per ieders persoonlijke dossier doornemen. Dat is gewoon een heel andere. Uh, nee, maar ja. dat snap ik. Ja, Maar kijk, ik heb dus uh, hulp iedere morgen, omdat ik dus uh, ook geholpen moet worden. Mm. En toen zeiden die meisjes... Nou, je hebt gelijk dat je dat doet, want wij hebben al zoveel mensen met staar die, die geholpen zijn en die zeggen, het is... Nou ja, daar gaat een wereld voor je open. Dus... Nou ja, fijn dat je dat nog even gemeld hebt. Dankjewel, Catharina. Ja. En een uh, fijne vrijdag gewenst. Ja, dankjewel. Oké, okay, dag. Dag. Kees. Hallo, Kees. Moment. Ja, dan moet je de radio inderdaad uitzetten. Want, even je... de autoradio uitgezet. Heel verstandig. Ik uh, heb een antwoord over die woonwagens. Ah, vertel. Wanneer is een woonwagen nog een woonwagen? Um, heel simpel. Ja. Als er wielen onder zitten, is het een woonwagen. Als er geen wielen onder zitten, is het een bungalow. Nou, maar ik weet niet of jij onlangs nog op een woonwagenkamp geweest bent. Ja. Ik zie geen wielen. Nee, die zie je ook niet. Want er zit gewoon een, een afwerking zitten voor. Ja, maar, maar moet even, even voor de duidelijkheid. Moeten die wielen nog daadwerkelijk kunnen functioneren als zijnde draaiende onderdelen van een huis? Of nou, de, de, de, ieder... de wet schrijft gewoon, vo nee, ja. gewoon voor ja. dat er wielen onder moeten kunnen zitten. Dus theoretisch gesproken zou die moeten kunnen rijden. ja. Hij rijdt natuurlijk nooit, dat is hetzelfde met een Ja. Een stakergewend, nou, ik heb er zelf een grote staakerven. dat ding is nog nooit voor zijn plek geweest. <laughs> maar theoretisch zitten de wielen onder, dus het is een staakerven. Ja, ja, maar stel dat, dat, dat, ja. dat, dat, dat is hetzelfde met een woonwagen, maar de woonwagen die je ziet staan, dat zijn eigenlijk hele grote stakergewends, waarvan de twee tegen elkaar gekoppeld zijn. Ja. En dan eventueel met een, met een dak erop gebouwd. Maar, in de hart van de zaak zitten de wielen onder, dus het valt nog steeds onder een woonwagen. Maar als je een willekeurige bungalow op palen bouwt en je, en je legt er vier wielen onder, dan kom je dus mee weg? Nee, dan moet... Uh, ja... <laughs> nee, want je moet, het is niet zo dat er iemand kan komen die zegt van, hé, hey, rij eens een stukje. Nee, kijk, in principe de opbouw van een stakeren en van een woonwagen is dat er eerst een chassis gelegd wordt... Ja. Aan dat je ziet wordt een as vastgelegd, en daar zitten natuurlijk de wielen aan. De officieel hoort er een trekboom aan te zitten, maar die wordt in de vaste opstelling vaak eraf gehaald en onder de caravan gelegd. Ja. Dan heeft hij eigenlijk nog steeds een assenstel, hij zou nog steeds kunnen rijden, ja. maar iedereen weet gewoon dat hij gewoon niet rijdt. Maar dat is gewoon ja, voor de wet, moet de wielen onder zitten en dat, dat zit eronder. Ja. Dus hij is theoretisch, tussen aanhalingstekens, is hij rijdbaar. Maar wat is maar... het voordeel om een, uh, om een uh, uh, woonwagen of een staarkaravan te hebben... die eigenlijk niet kan rijden? Is het, is nou, het, het, uh, betaal je dan minder belasting? Bij een staarkaravan is het gewoon zo... dat je betaalt uh, toeristenbelasting voor de staanplaats. Ja. En als je een chalet hebt... Ja. Dan betaal je meer toeristenbelasting. Oké, okay, dus dan kun je beter je chalet op wielen zetten. Dat kost even een chassis en een en je as, je chalet... maar dan heb je wat. Als je wat. chalet op wielen zit, ja. plus hij, hij zit onder een bepaalde maximaal aantal vierkante ja. meters, dan blijft het een, een sta en dan betaal minder toeristenbelasting. Kijk. En uh, uh, uh, uh, jij hebt dus sta ervaring niet woonwagen-ervaring? Ik heb geen woonwagen-ervaring, nee. maar ze zijn hetzelfde. Ja. Nou ja, uh, ik ben, het is me volstrekt duidelijk, dankjewel. Dan had ik eigenlijk nog een spelletje voor je. Uh, want, ben je een. Je raad wat die rijdt spelen? Ja, zeker. Wacht even, hoor, dan ga ik even voorzitten. Namelijk echt in mijn eer aangetast dat ik, de, dat ik de Deense. Wat waren het ook alweer? Deense containers niet geraden heb net. Ja, er is dat hè. Zijn het varkenskadavers? Wat zeg je? Of het toevallig varkenskadavers zijn. Nee, toevallig niet. Oké. Okay. Uh, chocola? Nee. Melk? Nee. Uh, deense containers met of zonder planten? Nee. Oké. Okay. Uh, kun je het eten? Nee. Heb jij het in huis? Nee. Is het een, uh, uh, een uh, eindproduct of moet er nog iets mee gebeuren? Het is een eindproduct. Oké. Okay. Uh, heb je er meerdere van in de wagen? Ik heb er meer van in de wagen. Zitten ze in dozen? Ja. Zijn ze apart verpakt? Ja. Uh, zijn het tuinkabouters? Nee. Um, uh, jij hebt het niet in huis. Heeft een doorsnee Nederlander het in huis? Nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb het, ik heb het wel, maar ik heb het niet in huis. Oké, okay, in de tuin? Nee, in de tuin. In de schuur? Ja, in de schuur. Het staat in de schuur. Is de, zijn het fietsen? Ja, toevallig. Echt? Ja, dan ben ik toch goed. Ja, hartstikke groot ja, bij. Ja, ik heb maar 417 vragen nodig om het te raden. Hé, <laughs> <laughs> leuk. En, en hoeveel ja. fietsen heb je bij je? Uh, 300 fietsen ongeveer. Echt? Ja. Dat is een grote vrachtwagen. Dat is eigenlijk één grote fietsenstalling. Ja, ze zijn allemaal op elkaar gestapeld, die dozen natuurlijk. Dat kan natuurlijk. Zit, ze zitten wel al in elkaar. Ze zitten helemaal in elkaar. Oh, wauw. Nou, die, ja, van, is... uh, die van mij is net gestolen, dus, uh... ja, maar... dus als er een Ik uit is... de vrachtwagen valt... Die vallen niet uit de vrachtwagen. Nee, die zitten goed in de doos, allemaal goed vast. Hè, want je bent natuurlijk wel een kwaliteitschauffeur. Juist. Oké. Okay. Hé, hey, bedankt. Graag gedaan. Hè? Rij voorzichtig. Doe, hè. Oké, okay, doeg Kees. Bedankt. En een fijne dag verder. In. Hetzelfde. Hoi. Jo, hoi, hoi.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 million bicycles. Wim, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Hallo. Hoe gaat het? Goed. Is het je dag? Mijn dag. Ja. Uh, elke dag. Het is elke dag jouw dag. Zo is het. Ja, daar hou ik nou van. Wat kan ik voor je doen? Um, oplossing van de cryptogram. Nou, dat is natuurlijk altijd van harte welkom. Eens even kijken, was niet zo heel lastig, hè? Tijd voor deze plant om te pieken. En dan negen letters. Nou, wat had je gedacht? Kerstboom. Kerstboom. Ja, dat is inderdaad gewoon hartstikke goed. Meer hoeven we er ook niet aan te doen. Wim, wat is je achternaam? Uh, Jan. Jan? Sun. <laughs> Wim? Als de postcode geen Wim Jans op het bordje ziet staan... dan gaat, doet hij je prijs niet in de brievenbus, hè? Oh, op die manier. Oh, ja. Wim Jansen, Het nee, ja. maakt mij niet uit. Wim Jansen uit... Uh, Enschede. Enschede. Nee, maar ik vind het altijd een prettig idee dat als er mensen luisteren... die denken van, ach, het is Wim, het is, is het nou mijn Wim? Ja, verrek, het is mijn Wim, het is Wim Jansen uit Enschede. Dat die dan in de loop van de dag even tegen jou zeggen... Wim, van harte gefeliciteerd dat je de crypto goed had. Knap gedaan. Ja inderdaad. Geeft mij een goed gevoel. Dus uh, van harte gefeliciteerd, Wim. En bedankt voor het geven van de goede oplossing... die inderdaad luidde, kerstboom. Alsjeblieft. Fijne vrijdag. Ja, alsjeblieft. Dag. Dag. Dag. Ja, oh ja, en je hebt iets gewonnen uit de prijzenkast. Maar ik weet nooit wat. We schudden gewoon altijd heel hard met de kast... en dan valt er iets uit en dan doen we in een envelop. En dat sturen we dan in dit geval op naar Enschede. Naar de familie Jansen. 0800 Esther. Esther. Goedemorgen met Esther. Ah, Esther. Ja. Uh, ik heb even een vraag of ik heb een advies voor die jongen die, uh, over die hond. Ja, oh, voor hartstikke goed. Voor haar, Jeroen. Ja. Vertel. Uh, uh, S'nachts of overdag de radio iets zachter zetten. Echt waar? Ja, want dan, weet je, dan voelt die hond dat hij niet alleen is. Oh, gewoon zachtjes de radio aanzetten als je weggaat, bedoel je? Ja. Hè, wat gezellig. Ja. En... Als hij als onrustig is, als je weggaat, ja. uh, om het huis kleine stukjes lopen en ja. dan weer even naar binnen gaan. Ja. En dan weer steeds een stukje groter rondje lopen, dat hij weet dat je ook weer elke keer terugkomt. Ah, wat schattig. Ja, want ik heb zelf ook een hond gehad die zo angstig was. Want Wij waren de zesde eigenaar al, dus. Ah oh, ja, en dan denkt hij van ze laten me weer in de steek, ik blijf weer alleen achter. Ja, en hij doet ik door een echt hem weer naar het asiel moeten brengen, maar hij nee. is het nou weer goed. Ah, wat ja. zielig. Ja, dus hij ah, heeft wat... goed adres nu. Oké, okay, maar Hardy moet dus uh, stukjes om zijn huis gaan lopen. Het klinkt alsof hij dat best uh, bereid is om te doen voor Doris. Ja, want dan weet hij ook rond van, hé, hey, mijn baas komt hier elke keer terug. Ja, dat blijkt dan. Ja. Ja, hartstikke goed, Esther. dankjewel. Graag gedaan. Goeiedag. Dag mevrouw. Dag, dag mevrouw. 0800 1121. Ik zit te kijken. Volgens mij zijn alle vragen eigenlijk wel beantwoord. Um, da -da -da -da. Oh nee, hoe maken ze alcoholvrij bier? moet er iemand zijn die weet hoe je alcoholvrij bier maakt. Want het is natuurlijk een gistingsproces waarbij alcohol ontstaat. Zo maak je bier, volgens mij. Ehm... Um, Alleen, ja, hoe krijg je dan die alcohol er weer uit? Hoe doen ze dat? Het wil Anne graag weten. Die slaapt waarschijnlijk al lang. Maar ik vind het toch fijn om de vraag nog even af te ronden. 0800-1121. Uh... Oh, en je dat was eigenlijk De vraagsteller was niet tevreden met het antwoord. Dus als iemand nog het etymologisch woordenboek naast het bed heeft liggen, kijk even bij de S van snor. En dan bij je snoordrukken. Dan zou het fijn zijn als daar nog even over gebeld kan worden naar 0800-1121. Eh, uh, Frans. Goedenacht met Frans. Hallo, Frans. Uh, ik wil even reageren nog op die mevrouw met sta. Het lijkt mij heel onwaarschijnlijk dat ze beter ging zien... naarmate ze meer sta kreeg. Oh. Dat is namelijk niet mogelijk, want als, als je sta krijgt... dan gaat je lens vertroebelen. Mm -hmm. En dat wordt zo erg dat je helemaal niets meer ziet. En dan wordt die lens verwijderd. Oké. Okay. Dus dat, uh, dat is niet mogelijk dat je beter gaat zien. Oh, raar verhaal deed, dan. gaat steeds slechter zien met sta. Oké. Okay. Dan, nou ja, ik zit te denken wat er dan mogelijk... want het is zo dat ze... Uh, beter ging zien... zonder bril. Nee, dat, dat, dat, kan, dat kan gewoon niet. Ik nou. denk dat ze bedoelt... dat ze beter na de operaties gezien. Want daar nee, ga je weer dat bedoelt ze niet. want dan zou, dan, zou ze dat niet, dan zou dat niet oproepen... tot de vraag. Je ja. gaat niet bellen en zeggen van... Goh, ik ben geopereerd aan een aandoening... en daarna was het beter. Hoe kan dat? Nou, nee, dat zou maar gek dat zijn. Is, naar mijn mening is dat... Niet mogelijk. Ik heb zelf 35 oogoperaties gehad. 35? Ik weet, ja, ik weet zo'n twee weken geleden nog, nog een laatste. En uh, dit jaar komt er nog eentje. Dus door uh, het 37. Wat en, is er dan ja. allemaal mis met die ogen van jou, Frans? Ik ben, ik ben al zes jaar blind. Maar uh, ze zijn toch nog met één oog nog iets aan het proberen. Maar, uh, oh, dat spannend. En is het iedere keer als je wakker wordt afwachten of je iets kunt zien? Uh, nou de laatste zeg maar tien operaties niet meer oh. nog misschien dat er later nog wat, wat licht in komt of zo, hmm. maar ik heb onder andere ook uh, in het verleden ook uh, staaroperaties gehad en zo en uh, ja de lens vertroebelt de lens, de lens gewoon en als hij nou helemaal uh, vertroebeld is dat hij echt uh, dan noemen ze dat uh, de stijp ra uh, hoe het uh, rijp is rijpe staar dan oh. kunnen ze hem niet meer vergruizen... En dan wordt iedereen in het geheel uitgehaald. Dus dan wordt de opening in het oog wat groter gemaakt. En er wordt de hele lens eruit gehaald. Oh. En als je beginnende staar hebt, dan, dan vergruizen ze door een kleine opening in het oog. Vergruizen die lens en zuiveren ze het op. En planten weer opgevouwen een, een nieuwe lens in. Maar ze kunnen ook eventueel een lens weglaten hoor. Het hoeft niet per se dat je een lens hebt. Dan oh. moet je gewoon weer een bril dragen. Oh, en, ja, uh, hmm. Nou, ik dus... weet niet of mensen hun ontbijt nog binnen weten te houden... maar het is in ieder geval heel informatief. Dankjewel, Frans. Maar het lijkt me heel onwaarschijnlijk, hoor, dat je beter gaat ja. zien als je staat. Uh, ja, ik uh... weet niet. Misschien is het een bijverschijnsel, ik weet het. Dat je dan ik heb het nog nooit van gehoord. Mensen die misschien, ik zit, ik zit even na te denken... maar mensen die, die slecht zien omdat hun oog bijvoorbeeld te snel beweegt. Dat gebeurt wel eens bij, um, uh, hoe heet dat nou? Uh, hè? Hoe heet het nou dat je, dat je wit haar hebt? Uh, een al albino. Oh, een albino. Heel veel mensen die de, de, de albino's die hebben nog wel eens als, um, als mede-verschijnsel dat, dat ze met hun ogen gaan bewegen. Oh, dat is, dat is voor mij nieuw. En dan leek het mij misschien best wel plausibel dat als je dan staar krijgt, dat dan je ogen niet meer zo bewegen. Nee. Het is, Goed, is ook een veel te ver gezocht, hè? Ja. De mensen denken ook dat je op. op Oudere leeftijd alleen maar staar kan krijgen. Maar je kan al, uh, je hebt ook uh, kinderen die al staar hebben. Je hebt zelfs ja. baby's die geboren worden met staar. Ach, gossie. Dus dat, uh... Nou ja, het is maar goed dat we er inmiddels wel allerlei mogelijkheden om er iets aan te doen hebben. Ja, het is een, het is een openbaring voor mensen ja. dat, dat hoor je van iedereen. Die is. Uh, van niets ga je weer normaal zien. Gewoon en heel ja. scherp. Ja, bizar. Dat Oké, okay, ja. dankjewel Frans. Oké. Okay. Goeienacht. Ja, uh, tjp, goeiedag. Tjp, doei, doei. Dag. Uh, maar Rob. Ja? Hallo. Rob Engels, ja. Dag Rob, waar belde je over? Oh, ik dacht dat ik nog in het voorportaal... Uh, dat, ja, dat, wat, uh, uh, hoeveel dat ik... mensen denk je dat we nog over hebben bij de publieke omroep om ja eindeloos ja, nou, door te ik, uh, verbinden? ik zal het kort maken. Het gaat <laughs> me over ja. dat uh, het, door het oog van de naald, Ja. dat is volgens mij, is dat uit de Bijbel om aan te geven dat iets onmogelijk is. Uh, ja. het, is, uh, het, is het staat me zo, zo heel uit de verte. Het is on, uh, zo, zo, on, zo onmogelijk als dat het is dat een kameel door het oog van de naald heen kruipt. Zo zal het mogelijk zijn dat een, dat een, uh, een, een, een rijkaart het uh, koninkrijk ja. uh, gods beërven zal. Ja. Of zoiets. ja, ja, ja. ja. Ja, die uitleg, daar het, we zijn we uh, mee begonnen. Het, uh, uit, het is uit de Bijbel en het geeft aan dat iets feitelijk onmogelijk is. Ja. En, en waarschijnlijk heeft het dan toch ook weer met die poorten te maken... van de, uh, uh, uh, de toevluchthavens waar de kamelen dan niet, net niet doorheen konden. Of net wel. Maar, uh, <klaar> maar dit was inderdaad ook waarom het uh, nogal in gebruik is geraakt. Volgens mij kunnen we dat in ieder geval gevoeglijk aannemen. Dankjewel, Rob. Ja hoor. Fijne vrijdag. Ja, goed. Ik heb alleen het laatste voor half uur gehoord. Moet ik op de schaam. Nee, maar dat geeft ook helemaal niks, want er zijn ah, okay. heel veel mensen die ah. dat alleen maar horen. Dus dan uh, hebben we het allemaal weer eventjes kortzaam. Ik leg, uh, leg verder geen beslag op je tijd, hoor. Is dat zo? Dag. Gaan we afronden? Ja, heel goed. Oké, okay, dag op, dag, Rob, dag. <laughs> meneer Jonker. Hallo. Hallo. Hoort u bij? Ja. Oké, okay, prima. Met Erik Jonker. Goedemorgen. Dag. dag, Erik Jonker. Eh. Okay. Daar is ja nu wel een, uh, een uh, echo. en Toen, net, toen die andere meneer was het nog net niet. Raar. Nee, oh, echt... Alcoholvrij bier. Ja. Uh, twee soorten. Eén waar een kleine rest alcoholpercentage zit... en één waar geen alcohol in zit. Okay. Uh, die komt uit het zuiden van het land, die laatste. Ah. Uh, dat is een ander procedé, maar het alcoholvrij bier... waar dan nog een klein beetje in zit, daar wordt het alcohol eruit gehaald... door middel van een procedé, dat heet omgekeerde osmose... En het is hetzelfde proceder, Dat het wordt gebruikt om uit zeewater drinkwater te maken. Het drinkwater gaat door een nou, membraampje in, zeg maar een, een stukje stof. Het is kunststof waar hele kleine gaatjes in zitten. En eh, daar blijft het zout eh, bij het zeewater achter en dat wordt een dikke drap en die wordt daarna nou weer weggespoeld. En het water, eh, en die is dus het, het bier zonder het alcohol, eh, komt dan aan de andere kant eh, uit en dat wordt dus eh, ge, gebotteld. Maar uh, uh, ik kan me voorstellen dat zout in zeewater een beetje drabbig is... maar de alcohol in bier nee. is toch geen vaste substantie? Is ook een is ook een, een, een, een, ja, zeg maar een, een molecuul. Het zijn, ja. zijn curcumina. En het zout in zeewater is natuurlijk ook uh, opgelost. Dat zie je toch ook niet? En het is alleen als je het heel erg concentreert... dan komt er dus een steeds hogere concentratie zout in zitten. En het is niet zo dat het dikke drap wordt, maar het is dus een duidelijk verschil... Ja. Na verloop van tijd ze, ze circuleert rond in dat systeem. En ja, ze laten dus een deel af. En dan komt weer vers water of vers uh, zeewater bij. Of in dit geval alcoholhoudende bier. Vers bier, ja. En de uh, alcohol wordt, uh, gaat er niet doorheen. En, uh, door, ja, het zijn de uiterst kleine gaatjes. En uh, dan krijg je dus alcohol van bier. En dan blijft een heel klein percentage. En dat, uh, dat heb je dus het, het, uh, vooral de Duitse alcoholvrije bier in het begin, wat zal zijn, 20 jaar geleden, 25 jaar geleden, eh, die hebben ze 1-2% alcohol, als je goed kijkt op, de, op het leveltje. En dat Nederlandse bier, waar toen de tijd ook in de Golfoorlog zo ontzettend succes mee geweest, omdat die eh, beschikbaar zijn hersteld, zoals vroeger in de Tweede Wereldoorlog met Coca-Cola is gebeurd. En daar is het een menging van, een, van uh, ja, er is net geen gisting waardoor uh, alcohol ontstaat. Maar is het dan zo dat ze dat ze laten gisten... en op het moment dat er dan alcohol zou ontstaan, stoppen met dat gisteren? Ja, gisteren produceert sowieso alcohol natuurlijk. Ja, maar hoe, maar doe, ze, je, hoe ja, doe je ja, dat gebruiken daar. Geen... Ja, ze gebruiken ze het... Het is een soort menging. En uh, ze hebben daardoor... Ja, ze zijn uniek daarmee. Ja. En dat was ook de, de grap dat ze dus toen in de Golfoorlog in, uh, in dat bier beschikking konden stellen aan de Amerikaanse troepen in saudi arabië waar geen alcohol mocht worden gedragen. En dat is het grote succes van geweest. Ja. Nou, hartstikke goed. Dan uh, hebben we die vraag gelukkig ook nog even kunnen beantwoorden. Fijn dat je gebeld ja. hebt, Erik Jonker. Okay. Ja, graag gedaan. Oké, fijne vrijdag. Hetzelfde. Hartelijk Dag. Dag. Ja. Uh, Hilco. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ik had een vraagje. Ik heb... Uh... Uh, over zo'n uh, elektrische auto's, mijn schoonouders zouden zo'n Toyota Prius kopen, maar dan blijkt dat er geen trekhaak uh, achter kan. <laughs> Daar kan je niet mee uh, op een zijn of een uh, aanhanger achter ofzo. Nee. En uh, dan wil ik graag weten hoe je kan, want uh, ja, hoe gaan we dan in de toekomst op vakantie? <laughs> ja. Er zit wel een klein trekhaakje achter, maar die, uh, die is van een fiets, uh, fiets, uh, soort of ofzo. Maar, maar het, is, het is misschien wel zo dat als je met een caravan achter je Prius gaat rijden, dat, je, ja. dat, dat, dat vreet natuurlijk energie. Dus dan moet je halverwege moet je, je stekker ergens uh, in een stopcontact steken. Ja, de Prius kan ook op de machine rijden. Zeg maar. dus die kan op de elektrische en op de machine. Ja, dan zou dat toch wel moeten kunnen. Een trekhaak erachter. Ja, dat dacht ik ook, maar. Uh... Hey. En wat, wat, doen je, wat doen je schoonouders nu dan? Nou, die hadden om een, een, een grote auto gekeken, met uh, ja, die uh, gewoon een machine rijdt. Ah. Uh. Ja. Ah. Uh. Ja, dat krijg je dan als er geen trekhaak aan zit, dan heb je natuurlijk een probleem. Maar je vraag, je vraag is dus eigenlijk, waarom kan er geen uh, trekhaak achter een Prius? Ja, dat moet er moet kunnen, er waarom zeggen. kan er geen caravan achter een Prius? Ja. Maar ga jij zelf ook op vakantie met diezelfde caravan? Uh, nou, ik heb een heel grote Amerikaanse auto met een heel dik motor en een heel groot brekhaak, dus dat uh, komt goed. Ja, maar jij gaat wel op vakantie met de caravan van je schoonhouders? Nou, dat mag nog niet, maar uh, misschien in de toekomst wel. Want, is het nog te pril? Ja, het is nog wat te pril. Hij is nog wat een nieuw. Dus, uh... Oh, de, de, de caravan is nog gloednieuw. Wat, ja, wat, het is hoe nog lang flink, zijn dit al je schoonhouders? Uh, nou, best langer wel. Oh, oké. Okay. Dus uh, als, die, uh, als, die kleine, als de eerste krasjes en de gebruikssporen erop zitten, dan mag je hem misschien een keer lenen. Dan mag je achter die dikke Amerikaan van jou. Dat denk ik wel, ja. Het is wel wat, hè, dat jij in een dikke Amerikaan rijdt, terwijl je schoonouders overwegen een Prius aan te schaffen. Ja, dat is niet. Uh, ik ben blij dat ze dat ook niet gedaan hebben, want ik ben niet zo, zo, zo fan van die. Van Heel die uh, milieuvriendelijke ding. dingen. Dus dat, wordt dan een, ja, nee, dat zou natuurlijk een enorme scheuring binnen de familie opleveren. Goed. Uh, ik denk het wel, ja. Heel kou, ja. weet je, ik heb nog iets van twaalf minuten in dit programma. Dus ik weet niet of het gaat lukken om nog iemand aan de telefoon te krijgen. Maar als er iemand is die weet waarom er geen caravan achter een Prius kan... dan moet hij nu meteen onmiddellijk de telefoon pakken en bellen naar 0800-1121. Ik doe mijn best. Dank u wel. Oké, okay, dag Heelko. Hoi. Hoi. Jan. Hallo, Jan. Hallo. Hallo. Hallo zeg. Goedemorgen met je geweldige programma. Ah, ik dat heb ik. even een aardigheidje ja. over die uh, kameel. <laughs> uh, het zit niet zozeer in dat oog van de naald, maar het probleem zit er in de kameel. Het, de, de kameel heeft een probleem. Een gezegd, een Ierse monnik. heel lang geleden. die heeft zich een keer verstouten. om Bijbelvertalingen te maken. Ja. Die is uit het Grieks gaan vertalen. en die vond daar het woord Kamelos. Ja. Die zegt. Goedste ze kameel. Lekker. Schrijf ik op. Nou had hij niet hetzelfde woordenboek. Grieks-Nederlands dat ik hier heb. Want er staan twee woorden onder elkaar. Er staat een Kamelos. met een Eta. Dat is een kameel, en een kamilos, dat is een ankertouw. Ja. En die luiden aan de, aan de oostkant van de Middellandse Zee, dat waren zeevaarders. Ja. Die zaten behoorlijk wat, wat, wat vaak in die schuiten. Ja. En dus is het is heel logisch dat die de vergelijking hebben gemaakt. Je kan, je kan met geen mogelijkheid een ankertouw door de oog van een naald krijgen. Nee. En dat is een heel gewoon, en dan hoeven de exegeten niet in, in alle bochten te wringen. Met poortjes en wat dan ook. Maar het is gewoon... Die zeeluiden. zeggen, je, je krijgt een ankertouw niet door het oog van een naald. Nou, wat wil je nog meer? Ja, ik, wat ik wel eigenlijk nu graag wil, is een eensluidend antwoord. Want ik heb nu kamelen die net niet door een poortje gaan... En ik heb een kamelen die als metafoor dienen. En ik heb nu een, uh, een ankertouw dat door de door naald moet. Hoe kan het uh, nou allemaal dat er drie verschillende uitleggen zijn? Nou, kijk, deze uitleg is helemaal, helemaal niet zo gek. Deze Ier die had het woord kamelos gezien. Ja. Die zegt met zijn kennelijk iets beperkte kennis van het Grieks. Dat is een kameel. Ja. Maar hij vergat dat er een woord is dat er precies op lijkt: een kamelos. Ja, dat is te toevallig, hè? Uh, ze, ze staan hier, in, in, ik heb hier dat, uh, dat, dat woordenboek van Muller en Tiel. Ja. Daar staan ze nou. onder elkaar. De Camelos is een kameel en een kamilos is een ankertouw. Dus die, die luider in het oosten, die, die hebben gezegd, een cameel, je krijgt een kamilos niet door het oog van een <laughs> Nou, een ankertouw niet er doorheen, dat is toch heel logisch? Het zou heel goed kunnen. Ja. Uh, uh, ik heb deze uitleg niet voor mezelf. Hoor. Die, heb, die heb ik van, van een theoloog een hele tijd gelezen. Oké, oh, okay. dat oh, is grappig. Ja, die zouden er toch verstand van moeten hebben. Uh, ja, want ik, ik ja. heb ook heel, heel wat Grieks gelezen. En, uh... Maar ik, het, het staat gewoon in het woordenboekje: Het ankertouw. Nou, dankjewel, Jan. En dat is dan een, uh, veel logischer dan dat je met oh. alle mogelijke manieren moet proberen een verklaring te vinden. Ja, Ka kamelen door naalden moet duwen. Oké. Okay. Ja. Dan moet het meestal wel lager worden. Ja, nee, het, kan, hè? het kan, hè. Ja, ze kunnen flink interen. Goed, Probees dankjewel, wel. Jan. Je hebt succes ermee hoor. Ja, dat heb ik nodig. Daan. Ja, goeie. Hoi. Ja. Eh, Evelien. Ja, goedemorgen. Goeiemorgen. Ik heb... Ik heb het verzoek gehoord dat je de uitleg vroeg over het spreekwoord spijbelen. Oh, ik bedoel, ik zeg het antwoord al. Over je snoordrukken. Ja, je snoordrukken inderdaad. Nou, ja, volgens het Prisma woordenboek is het spijbelen. En in het Bolde, bolde sterrenwoordenboek staat er niks in. Maar ik zocht net het woord spijbelen op. Maar ik ben er niet helemaal akkoord mee met spijbelen. Want ik heb uh, ja onderuitkomen vind ik het meer je snoordrukken. En altijd een houding aannemen. Zoiets. Ja, maar we, dan weten we wat het betekent. Maar ik weet we bij nog... je niets, uh, mevrouw. Nee, ik praat heel onduidelijk. Maar het, we weten wat het betekent. Alleen we weten niet waarom het je snoordrukken heet. Oh, sorry. Dan Komt heb er goed goed daadwerkelijk luisterd. een snor bij ja, kijken? Ja, dat is een kus. Samen we even uitkomen? Je snor drukken. Uh, ja, nee. Oh, het is natuurlijk een heel ouderwetse spreekwoord. Ja. Ja, nee. Dat moet, je, ja, dat moet je al ver terug in de geschiedenis. Want toen begonnen de spreekwoorden al. En een heleboel mensen zijn er niet. Uh, ja, een heleboel. Uh, de oudere generatie is er wel mee opgegroeid. Ik ben niet zo oud, maar heel heleboel jonge mensen die weten nauwelijks wat spreekwoorden zijn. Ja, dat is waar. Of die hebben eigen ja, maar... spreekwoorden, ja. Nee, maar we wilden weten waar, je drukken, waar, waar die snor vandaan komt. Waarom, dat, waarom er met een snor gedrukt wordt. Maar we hebben al een beetje doorgekregen dat het iets met katten te maken had... die hun snorharen intrekken als ze de aftocht blazen. Maar ja, ja, ja, ja, ja, we zochten nog een uh, kleine toelichting. Oké, okay, nou, nou, ik ga verder snuffelen. Oké, okay, dankjewel Evelien. Ja, dag mevrouw. Dag mevrouw. zeg mevrouw tegen me. Meneer van Raalte. Goedemorgen Astrid. Goedemorgen. Met uh, Peter van Raalte. Dag. Um, Raalte. Ik heb een antwoord op I 2-3 is. Ja. Ja, dat heeft te maken met de elektromotor. Hij mag niet uh, wegrijden uit de stilte met een aanhanger of een keravent. Op de elektromotor. dat is uh, erg wettelijk betaald. Het was laatst op de radio of het was, stond in de Autoweek. Als de man op veiligheid auto wil weten, dan moet hij even googlen op Autowek Prius en aan... Uh, uh, ja, dat maar dit, nou, ja, nee, dit is lief van je, maar ik ga nooit zeggen van ja, ga maar googlen. Want er zitten nu 80.000 mensen te luisteren die zich allemaal afvragen waarom een Prius geen trekhaak heeft. Het is laatst even erin gestaan en ook op de radio geweest. Ja. Goed, maar het heeft ermee te maken dat de motor niet vanuit stilstand met, uh, ja, met de flinke uitvalt, lading. Ja, als het elektromotor uitvalt, dan. Uh, krijg je een verkeersonveilige situatie. in ieder geval. En okay. dat uh, was de belasting. Okay. Dankjewel, Erik. Oké. Okay. Goedenavond, Dag. Jan? Jan of Hans? Hallo? Hans, Jan, Hans? Hans. Ja, Hans. Hallo Hans. Hey, ik had er over die voor uh, die Ja. En dat, dat heeft niks meer te maken met elektriciteit, dat heeft te maken met uh, voor uh, als ze uh, geen belasting meer hoeven betalen met groen, uh, met groen label, dan uh, mogen daar, mag er geen trekker achter gezet worden. Oh. Dat, is hele, dat, dat is de hele heuvel. Want uh, als je een trekker achter zet, dan wordt die auto weer het uh, milieubelastend. Oh. En dat is de oorzaak waarom ze een auto ja, geen uh, wegenbelasting hoeft te betalen. Geen trekhaak mag hebben. Oké, okay, dus het zou wel kunnen. Ja. Het, het zou, uh, hij zou niet ontploffen, zeg maar. Nee, dat is niet wat, ze wat die die Purius, die is uh, elektrisch, half elektrisch en half uh, benzine. Ja. En dat heb je met alle auto's die geen wegenbelasting betalen. Hoeveel betalen. Ja. Omdat ze dan een groen label hebben, ja. nee, die mogen geen uh, trekhaak erachter zetten. En als ze een trekhaak erachter weer opzetten, dan is ja. het milieu belastend. Dan moeten ze weer wegenbelasting betalen. Nou ja, duidelijk. En zo werkt dat met, uh, met GroenLabel. Nee, uh, dat lijkt me een, uh, een hele legitieme uitleg. Dank je wel. Nou, ondertussen, dank Oké, goeie Dag. You? Misha? Hoi. Of Johan? Hoi, goedemorgen. Hallo. Um, ben ik er nou weer of niet? Uh, je bent er nog steeds. Oh, nog steeds. Ja. Nee, is het nou drukken? Ik heb het opgezocht in het economische ja? woordenboek. Oh, kijk eens even, want het lag bij de hand. Ja. Nou, dat lag niet bij de hand, maar ik heb het opgezocht. Maar er staat niet klip en klaar in uh, over snoordrukken. snor drukken. Oh. Maar drukken, dat kan ook betekenen snijden, scheren. Ja. Nou, dan trek je de conclusie. Je snor drukken, je snor eraf snijden, dan ben je op dat moment onherkenbaar. Dan ben je er niet. Hmm... Hmm. Ik vind hem logisch. We hebben te maken met een klein stukje creatief uitleggen... van wat er niet in het etymologisch woordenboek staat. Nee, het is het ene <laughs> met het andere combineren. Ja, precies. Maar je maar... zou dus kunnen zeggen... drukken vertalen we met snijden. Als je je snor drukt, dan ben je eigenlijk als het ware vermomd... en dus ben je afwezig. Mwa mwa mwa mwa mwa. Ja, mam. Het, het, het, het drukken ja. kun, je uitleggen, dat kun je ook uitleggen als snijden. Vroeger, ja. een kapper heette een snijder. Ja. Nou. Snap je het nog? Ik snap het wel, ja. maar ik vind het wel een beetje vergezocht. Het spijt me, ik waardeer het heel erg. Nee, Ik vind het helemaal niet. Ik vind het heel logisch. Nou ja, dan, weet je, dan, dan nemen we gewoon aan dat het waar is. Wel ja. Vijf ja. minuten voor zes. Precies, als er toch niemand belt dat het niet klopt. Als het niemand verbetert, dan is dit de oplossing. Oké. Okay. <lacht> dat dat vind ik hele Als jij dat bepaalt... Dan, uh, dan is het zo, jij bent de baas. Dankjewel. Nee, de, de luisteraars zijn de baas. Oh ja, nee, dat ben je toch? Ja, absoluut. Precies. Dankjewel, Johan. Hey, tot oh, Johan. Johan. Ja? Heb je een snor? Ik heb een snor, ja. Echt waar? Ja, al uh, even kijken, al meer dan 30 jaar. Al 30 jaar je snor niet gedrukt? Precies. Nee, die druk ik nooit. <laughs> Dankjewel. Hoi. Doeg. 0800 1121. Misha. Hallo. Mm -hmm. Miesje. Hallo. Hallo. Ja, hallo. Hallo. Hoor je mij, Alfred? Ik hoor je. Perfect. Nou, dat is mooi. Nou, <coughs> ja, Ik hoorde al uh, twee antwoorden op de Piers. Ja. Ja, ik, dacht, ik, ik geloof ze alle twee. Ik denk ook dat het waar is. Maar ik dacht het ook met het gewicht van de accu's had te maken die achterin liggen. Oh, want? Dan volgens mij mag je dan uh, geen, uh, geen caravan trekken, omdat je dan te zwaar bent op je achterwielen. Dus dat je vandaar. Oh ja. Maar zeker weten weet ik het ook niet. Nee, oké. Okay. Maar het, het kan natuurlijk ook een combinatie van factoren zijn altijd, hè? Dat is ook uh, nog, uh... Wellicht, ja. ja. Ik krijg inmiddels dus... uh, krijg ik van, uh, van een van de luisteraars een uh, foto toegestuurd... van hoe ze in Japan dat probleem oplossen van die trekhaak. Ja. Dan, uh, uh, dan, dus, dan uh, snijden ze de, open de achterkant van de prius open. Oh, ja? En dan bouwen ze een soort van slurf eraan vast... Waardoor je aan de achterkant en de bovenkant een, nou, een, eigenlijk alleen maar een bed hebt, verder niks. Oh, zo ja. En dan, dan kun je dus toch met je Prius uh, uitkamperen. Maar je doet niet iets wat niet mag. Ja, dat is toch ook wat hè? Dat, uh, dat Ze is... verzinnen het allemaal. Ja, ik vind het wel knap. Ik vind het Japan, allemaal weer. Ja, heel, heel versta nou ja, verstandig. Ik vind het wel interessant. Ik ben benieuwd wanneer ja. ik de eerste prius met ingebouwde campers hier rijden. Het kan nog even duren, ja, ja, denk ja. ik. Okay, maar het is nog te kort voor ra raad wat hij rijdt, denk ik, hè? Nou ja, ik heb denk ik nog één minuut, dus ik weet niet of het nee. heel... Is het heel lastig wat je rijdt? Nou, op zich niet, nee. Z zijn het varkenskadavers? Nee, helaas. Maar ik ga het wel ophalen, denk ik. Ga je varkenskadavers ophalen? Ja, kadavers Oké, okay, en rij je dan die kant op met... Uh, ja, wat zou je dan, uh, dan zou je, zou je zeggen nou, met... Nou, totaal de, met... iets anders. Ah, de, maar dan moet je tussendoor ook nog die hele cabine schoonmaken, of niet? Ik moet even... De, moet ik gaan vegen, ja. Oh jee, want vegen, want er zit een kerstboom in. <laughs> nee, nee, nee. Oh. Eh, uh, hooi, stro? Nee. Zand? Nee. Kippen? Nee. Zijn het dieren? Nee, het is heel iets uh, anders. Hè. Nee, maar het is hartstikke zwart. Zwarte pieten? Uh, nee, het is... Het, nee, nee. Zaad? Nee, nee. nee ik, ik, uh, raad, je raadt het denk ik niet in minuut Het is zijn kolen. Oh, dat wou ik net zeggen! <laughs> ik wou het net zeggen. Ik moet ophangen, want ik heb nog iemand aan de telefoon die iets wil uitleggen. Ja, is goed. Dankjewel, goede goeie reis. Ja, ja hoor, Dankjewel. het oh, dat, dat is het eindmuziekje al. Hé, nou, nog even snel dan. Frans? Ja, alsjeblieft. Hallo? Ja, alsjeblieft met Frans. Dag Frans, waar belde je over? Over de snor. Ja, ga je hem drukken? Ja, wanneer druk je een snor? <laughs> en? Als je een snor, als je een snor opplakt, dus als je je vermomt. Een snor opdrukken, dat klinkt logischer dan hem afscheren. Dan snijden, ja. Ja, ik vind het leuk bedacht, Frans. Ik waardeer het. Oké. Okay. Dankjewel. Goeie uitzending nog. Dag. Ja, ik denk dat ik het haal. Ik denk dat ik echt een beste eindtune ooit ga laten horen nu. Tot volgende week, dag!